9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Syrië laat de waarnemers van de Arabische Liga nog een maand langer toe. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij akkoord is... met de beslissing van de Liga om de missie te verlengen tot en met 23 februari. De missie, die eind vorige maand begon, is al wel flink uitgekleed. Verschillende Arabische landen als Saoedi-Arabië, Bahrein en Kuwait... hebben hun waarnemers teruggetrokken. Ze willen niet dat hun waarnemers in Syrië blijven... terwijl het geweld in het land onverminderd doorgaat. Er zijn nu nog 110 waarnemers van de Arabische Liga over in Syrië. Volgens de Liga blijven de landen die hun waarnemers hebben teruggetrokken... de missie wel steunen. Irak moet onmiddellijk ophouden met het executeren van gevangenen. Dat zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Nevi Pillay. In Irak zijn vorige week op één dag 34 mensen ter dood gebracht. De Iraakse regering heeft niet bekendgemaakt... aan welke vergrijpen de geëxecuteerden zich schuldig hadden gemaakt... Pillay spreekt van een angstaanjagend aantal... zelfs als Irak zich zou houden aan de regels voor een eerlijk proces. Ook vindt ze het opvallend dat niet één ter dood veroordeelde amnestie kreeg... terwijl er genoeg voorbeelden zijn van bekentenissen die onder dwang verkregen zijn. Ze vindt het ook zorgelijk dat er zoveel vergrijpen zijn waar de doodstraf op staat. PvdA Tweede Kamerlid Timmermans is niet gekozen... tot commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa...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 Journalist Esmeralda van Boon is de gast. Zij was in Egypte tijdens de demonstraties. die uh, vandaag precies, een, nou morgen eigenlijk precies een jaar geleden begonnen. Hoe staat het er nu voor met Egypte? En nou ja, sta, ze staan aan de vooravond van weer een hele hoop demonstraties. Hoe dat zit, er, je rond kwart voor tien. En dan de Turks-Nederlandse Betul Bayram. Die was heel ver in The Voice of Turkey, de Turkse uh, Voice dus. Hoe dat is afgelopen, dat hoor je zo meteen. En we volgen het Waterpolo de kwartfinales Nederland tegen Italië. En wil je meekijken in de studio, dat kan, ga naar radio1.nl. En dan klik je op de webcam en dan zie je kikink. Today is topic. Ik zeg niks. <laughs> ja, dat is een moeite waard. Ja, tuurlijk. Hè? Huh? Als De hele dag altijd als je al naar je de maar Jo. <laughs> Zal ik gewoon beginnen? Nee, Van er even kletsen. Ja, ook <ja, nee. laughs> Goed. Today's topic is nu op 5, eerst nummer 5. Daar staat de bekendmaking van de Oscar nominatie. En de film Hugo kreeg de meeste nominaties, waaronder die voor beste film. And finally, I'm pleased to announce that the film selected as best picture nominee for 2011 Are War Horse, The Artist, Moneyball, The Descendants, The Tree of Life, Midnight in Paris, The Help, Hugo, en extremely loud and incredibly close. Ja, van die laatste mensen zaten wel mensen in de zaal. Hugo kreeg 11 nominaties, waaronder die voor Beste Regisseur en Beste Script. En René Mioch vertelt zometeen hier waar die film over gaat. En dan hoor je ook welke mannetjes en welke vrouwtjes het kans maken op een nominatie. <laughs> uh, dan vier ook prijzen. Gisteren werden de Beeld en Geluid Awards uitgereikt, dat zijn tv-prijzen. Grote winnaar was The Voice of Holland. The Voice of Holland. X-Factor Live Show. The Voice of Holland. Ja, The Voice of Holland won de Beeld en Geluid Awards in de categorie Amusement en Multimedia. En dat programma, een talentjacht met aanstormend zangtalent, gepresenteerd door Wennie van Dijk en Martijn Krabé... was ook nog genomineerd in de categorie Showprogramma's. Maar die prijs ging naar X-Factor, een talentjacht met aanstormend zangtalent, gepresenteerd door Wennie van Dijk en Martijn Krabé. <laughs> tegenover deze programma stond Over de Streep. En dat is dan weer een programma van Arie Boomsma En die wist eigenlijk ook wel dat hij kansloos was. Nou, een beetje wel. dat Het gekke is, op het moment dat ons programma genomineerd wordt... en je hoort, we staan tegenover The Voice of Holland... En uh, wie is de mol? Dat zijn giganten. En uh, dan maandlang denk je eigenlijk geen moment van we maken ook een kans. En op zo'n dag als dit begint het dan toch te kriebelen. En je hoort mensen die zeggen, nou ja, ze kijken echt naar uh, of het vernieuwend gemaakt is. En de hoop begint te borrelen. Ja, maar al die borrelende hoop, mocht niet baten, geen prijs voor en Dat is toch wel jammer. Ja, daar heb je wel echt gelijk. Dat je, er wordt net iets te weinig gekeken naar de breedte. En dat je, het is wel, vind ik dat we met over de streep hebben echt geprobeerd iets nieuws te doen tegen de tijdgeest van cynisme in. En, weet je, een mol ...mooi gemaakt, de tijd genomen, euh, mooie plaatjes ook en inhoud. Gadverdamme, inhoud. Goed, <laughs> ga je je toch afvragen hè, als je het zo hoort? Zat die Arie eigenlijk wel in de juiste ah. categorie? Nee, dat is ook zo. We waren daar een beetje vreemde eend in de buiten. En, en, en ik vind dat sowieso missen uh, bij deze award. Dat je die categorie maatschappelijke realiteit... Hè, ...dus dat je bijvoorbeeld een ander programma dat we maken met de KRO... Dat ...uit de kast, zulke dingen die maatschappelijk proberen impact te hebben. Die categorie bestaat niet. Niet echt volgens mij. Ja, moet je dan bij informatie zitten of bij... Ik weet het niet zo goed. Ja, moet je dan in een categorietje met alleen maar Arie Boomsma? Ik weet het ook niet. Beeld en geluid de is trouwens de faxjury, De kijkers konden een avondje lekker de tyfus krijgen. Dan nummer drie. Het gaat niet zo goed met KPN. Het telecomconcern heeft in 2011 de omzet zien dalen... en minder winst geboekt dan in 2010. Vooral in Nederland zijn de financiële resultaten van het telecombedrijf slecht. In België en Duitsland doet KPN het iets beter. De slechte resultaten komen voor een belangrijk deel door de opkomst van mobiel internet. Ja, want sinds dat mobiele internet is heel Nederland lekker aan het WhatsAppen pook... hi i iMessage, porren, krabbelen, liken, wallen, connect met me... En we zenden Facebook een messager, kikken, Google, paffen, twitteren, DMen, flikkeren, tummelen en pingen. En dus niet meer sms'en en bellen. Er wordt in Nederland steeds minder klassiek gebeld en ge Door het toenemende <lacht> gebruik van <lacht> smartphones communiceren mensen steeds meer via het internet. En daar verdient KPN bijna niets aan. Over het hele jaar zag het telecombedrijf de winst dalen van 1,8 miljard euro in 2010 naar anderhalf miljard euro in 2011. Volgens KPN is 2012 een overgangsjaar... waarin de negatieve trend moet worden gestopt. En wanneer KPN ook in deze, deze eeuw aankomt, dat is nog niet bekend. En nu we toch op dat enge internet zitten... het gaat deze dagen ook niet zo lekker met ING. Het internetbankieren ligt er vaak uit. En dat is ook vandaag weer zo. Meestal zijn wij in staat om heel snel... de oorzaak van een storing vast te stellen. En dat heeft nu wat langer geduurd. En dat heeft gemaakt dat klanten daar ook langer dan normaal... last van hebben gehad. Omdat wij een... Uh, eigenlijk een verzameling van systemen is samen het internetbankieren. Dat heeft dit keer wat langer ge ge gekost om vast te stellen waar nu precies de oorzaak zat. Ja, inmiddels is die oorzaak bekend en wordt er gezocht naar een oplossing. Het goede nieuws is dat we de oplossing nu wel uh, in uh, kaart hebben. En dat zullen wij vannacht dus ook gaan doorvoeren. En dus is mijn verwachting, en dat is geen zekerheid, maar wel echt verwachting, dat morgen de beschikbaarheid zal zijn op het niveau die klanten van ons gewend zijn. Ja, en dat niveau is dus eigenlijk 99,5% online en dus niet hele weekenden en maandagen en dinsdagen achter elkaar, niet. Op Twitter wordt er flink geklaagd en gedreigd, ook met overstappen. Uh, ik herken dat signaal in het geheel niet. Nee, dat komt omdat het internet de hele dag bielen uitlag. Ik heb zelf even gekeken. Een kleine bloemlezing hoor. Als je zoekt op ING. Uh, Cheryl zegt, kloot ING. Ik ga naar een andere bank, mensen suggesties. Ene Maxi zegt, kut ING. Ik wil weten hoeveel geld ik heb, want ik ben eindelijk een keertje niet skier. Ik weet het ook niet. Uh, uh, ik haat ING, zegt iemand. Ik ga naar een andere bank. Dat is Ad uh, I Love Vampires. En uh, Davy Zee zegt... Uh, ik ga met mijn smatje naar de bios. Kan ik niet geld halen van mijn rekening. Hashtag fuck. Uh, klanten zijn heel enthousiast over het internetbankieren bij ING. Dat groeit ook nog steeds. Het mobiel bankieren groeit in een onvoorstelbaar tempo. Ehm um, maar ook een bedrijf wat het over het algemeen met 99,5% bijna perfect doet... maakt wel eens een foutje en we herstellen het zo snel mogelijk. Ja, Hashtag oeps dus. Maar het probleem deze keer zit, dat wil de bank eigenlijk niet zeggen. Dan nummer 1. Dat is een fitty tussen Wilders en Roemer. Roemer die doet het goed in de peilingen en Wilders even iets minder. En dus gaf hij vandaag wat interviews en opende ook meteen de aanval op Roemer. Nou, ik gun uh, de SP uh, natuurlijk haar succes. Uh, de heer Roemer doet het toch gewoon hartstikke goed. Is ook een hele aardige en sympathieke man... Um, uh, daar ben ik helemaal niets aan afdoen. Maar als je naar de inhoud van hun programma kijkt en wat ze de afgelopen tijd allemaal hebben geroepen, ja, daar zak je broek echt van af. Ja, en dat niet alleen krijgt er ook hele liefdevolle gevoelens voor, voor die Emil Roemer. Dus ja, ik vind het, als je naar de inhoud kijkt... dus even niet naar meneer Roemer, die het hartstikke goed doet. Ze hebben de wind mee. En nogmaals, dat is uh, de heer Roemer, sympathieke man, gegund. De heer Roemer doet het toch gewoon hartstikke goed? Is ook een hele aardige en sympathieke man. Uh, dat moet ik toegeven, maar nogmaals, uh, Roemer doet het goed. Alleen ik wil wel dat iedereen weet waar die partij voor staat. Maar ja, uh, sympathieke man Roemer, doe ik niets aan af. Maar waar die SP voor staat is voor Nederland heel erg slecht. En eh, ik heb het ook niet over Emile Roemer want die man doet het ja, gewoon ja, hartstikke goed. En dat is een sympathieke man. Ja, het is eigenlijk een echte lieve, hè, die Emile Roemer, een zo schattig bout. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Als Wilders de crush een klein beetje opzij schuift... dan weet hij ook wel dat ze het over heel veel punten oneens zijn. Poepie zelf reageerde vandaag nog even op de uitspraak. Als je van kijkt naar de persoon ja. uh, Emile Roemer, ja. Dat is een sympathieke man, dat vind ik zelf ook... Mm. De boodschap is duidelijk hoor. Emiel Roemipoemi, Geert vind je lief? Ja, nou, uh, dank voor het compliment zou ik zeggen. Nou, ik kreeg er niet, uh, niet warm of koud van. Maar ik, uh, ik word er niet warm of koud van. Dus een leuke reactie. En uh, we doen het goed. En uh, dat vinden heel veel mensen leuk. Nou, dat mag. Overigens is Wilders trouwens niet de enige die verliefd is op Roemer. Ook Mark Rutte heeft een oogje op het uh, beest uit Boksmeer. Ik vind het een erg prettige kerel. Ik We werk heel goed met hem samen uh, in de relationele sfeer. Het is een heel betrouwbare vent. Hij is niet zuur, hij heeft humor. Ja, overigens is Roemer gewoon getrouwd, heren. Rustig aan. En uiteraard in gemeenschap van goederen. <lacht> Tot de morgen weer, Willemijn. Uh, doei, Luc. Doei. Waterpolo, Erik van Dijk, de kwartfinale EK Italië-Nederland. Na een goed begin in de tweede helft. Het werd meteen 6-6 via Nienke Vermeer. Nederland is weer op gelijke hoogte. Maar uh, verdedigend klopt het. Aanvallend loopt het alleen een beetje slordig. En dat helpt niet. En dus kreeg Italië weer de kans om uit te lopen. Staat het uh, 7-6 met nog twee minuten ruimte spelen in het uh, derde part van de wedstrijd. En Nederland uh, moet zorgvuldig rondgaan met de aanvalskansen die ze krijgen. De meer situaties die ze dan uh, ja, toch onvoldoende benutten. Maar er zit veel spanning in de ploeg. Nagelbijtende vrouwen langs de kant. En uh, ja, daar moet iets, uh, iets, iets meer van komen. Wil Nederland hier terugkomen in de wedstrijd. Goeie aanvallen, maar te weinig daadkrachtig. Nederland nog altijd op achterstand tegen Italië met 7 tegen 6. Radio 1, and Today. Ja, straks. Natuurlijk nog meer waterpolo. Um, dan zometeen. René Mioch. Wat vindt hij van de Oscar-nominaties? Dat hoor je zo. En het is een jaar geleden dat de protesten in het Egyptische... Cairo begonnen. Journaliste Esmeralda van Boon, die was er. Die was er onlangs weer. En met haar blikken we terug. En ook over de verwachte demonstraties van morgen heb ik het met haar. En dat kan wel eens groots worden daar. Wil je meekijken hier in de studio? Dat kan. Surf naar radio1.nl. En klik op de webcam. Hoor je met blauw? Ja, het is weer tijd om de wereld van entertainment door te nemen met Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst even, even, even dat laatste nieuws. John de Mol vanmiddag bij Koen en Sander. Jij gaat naar SBS 6. Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen, ik weet helemaal nergens van. En ik heb het fragment ook niet gehoord, dus ik weet ook niet wat er precies is gezegd. Maar ik kan je met mijn hand op mijn hart uh, verklappen dat ik echt nog niet naar SBS ga. Nog niet. Nou ja, ik, ik weet niet wat, wat er wordt besproken, maar ik weet nergens van, eerlijk. Je wordt een soort, soort, soort koehandel is het eigenlijk, hè, met jou? Een <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, soort kamelenhandel, ja. Ja. Gaat het niet gewoon zo als John de Mol wat wil, dan gebeurt het ook. Punt. Nou ja, we zullen zien. Ik heb eerder uh, met en voor John gewerkt en dat was hartstikke leuk. Maar ik weet ja. echt niet wat de plannen zijn. Mm -hmm. Maar goed, je sluit niks uit, hoor ik al. Ik sluit nooit iets uit, nee. Nee, nee dat is een heel verstandig antwoord. We lezen de Telegraaf morgen wel een beetje. Ik ben benieuwd. Ik ook. Ik ja. lees het niet mee. Goed. Dan uh, waar we het over hebben. De Oscar-nominaties. Die werden vandaag bekendgemaakt. Ja, klopt. Ik zat vanmiddag natuurlijk al om half drie uh, totaal aan mijn computer gekluisterd. Want tegenwoordig worden die nominaties live via internet bekendgemaakt. Het is alweer de 84e editie. En... Um, het is dan in Los Angeles natuurlijk half zes en iedereen, eigenlijk alle acteurs wonen en leven in Los Angeles. Maar ze doen het zo heel erg vroeg, dat ze in New York eigenlijk de grote ochtendshows live mee kunnen nemen met mm -hmm. verslag van de nominaties. En dan begint het als volgt. Hello everybody, good morning and welcome to the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. This morning we will share the news we've all been waiting for. Yeah. Yeah, we've all been waiting for. Wat een mooie ja, woorden. Hè? En dat is nou, die... Wie is dat? Tom? Je hoorde nu Tom Sherrick. Dat is de voorzitter van de Academy Awards. Oh, ja? En hij deed het samen met uh, actrice Jennifer Lawrence. Prachtige actrice uit The Winter's Bone. De sensatie van vorig jaar. Alleen toen ja. was ze pas 18 en won helaas net niet. Maar volgens mij heeft ze nog een hele carrière voor zich liggen. En dan noemen ze die namen van die genomineerden. En dan zit heel Hollywood natuurlijk met samengeknepen billen. Want het zou zo mooi zijn als je je naam natuurlijk voorbij hoort komen. Maar er zit daar altijd één man bij die heel relaxed zit en denkt, ik laat het allemaal over me heen komen. En dat is natuurlijk onze eigen René Mio. Goedenavond. Goedenavond. Waren er nog verrassingen, René? Nou ja, kijk, het, is, uh, het is, blijft altijd een verrassing. Kijk, uh, ik dacht in eerste instantie wat raar... dat uh, de film Tintin van uh, Spielberg mm -hmm. niet genomineerd is als beste animatiefilm. Maar het blijkt dat die film niet... Uh, omdat het capture animation is... of eigenlijk van zo'n programma met, met de computer gedaan. En daardoor mocht die film helemaal niet meedoen. Dus uh, dat accepteren ze nog niet als animatie. Dus het is niet zo dat Spielberg met die film niet genomineerd is. Hij is wel genomineerd als producent... Voor um, War Horse natuurlijk, uh, als beste film. Ja, dat vond ik eigenlijk wel opmerkelijk. Want die film die wordt uh, eigenlijk. Ja, het is niet het grote meesterwerk van Spielberg wat we van hem gewend zijn. Mm. Um, wat ik opmerkelijk vond was dat Terrence Malick genomineerd is als regisseur en The Tree of Life. Want die film die wordt eigenlijk een beetje genegeerd door iedereen. De meningen zijn er ook heel erg voor. Dat is toch over die, die hele moeilijke film met Brad Pitt, toch? Nou ja, het is een moeilijke film, het is een film die je gezien moet hebben en die uh, zeg maar een week bij je blijft en dat je er toch steeds over denkt van wat zouden ze nou precies bedoeld hebben met die film. En dat, uh, ja, ik vond het een mooie film, eigenlijk mm. al vrij snel, maar uh, bij de Golden Globes deed hij helemaal niet mee en, uh, en nu is gelukkig Terrence Malick en de film wel genomineerd. Het ja. lijkt alsof er voor meerdere moeilijke films eigenlijk dit jaar uh, wel worden genomineerd. De Artist is natuurlijk een, een stomme film. Ja. Zit Hollywood daar op te wachten? Waarom nou ja, kijk, hebben ze zoveel wat... nominaties. Weet je wat zo, de uh, artist heeft tien nominaties, hè, dus dat is, dat is erg veel. Uh, en iedereen dat een beetje een moeilijke film. En hij wordt ook een beetje in een soort van arthouse circuit uitgebracht. Omdat het een zwart-wit film is, dan denken mensen al uh, ingewikkeld. Dan is het een stomme film. Dus dat betekent niet dat het een stomme film is, maar er wordt niet uh -huh. in gesproken. Het is veel. Uh, veel muziek. En, maar het is eigenlijk een hartstikke mooie, dramatische liefdesrelatie over een man, die, een acteur, die werkt in de filmindustrie en het gaat niet goed met zijn carrière. En het is gewoon een hartstikke mooie film. Dus het is, het is groter dan je denkt. Ik, en als je hem nog niet gezien hebt, ga hem absoluut zien, want het is echt een hele mooie film. Ja, en hij gaat over Hollywood, hè? En, dat vindt, en die, die Academy Hollywood. vindt dat natuurlijk leuk. Dus dan, ja, dan maakt hij veel Ja, wat kans. ook mooi is? Die, die film is gemaakt door, door een hele Franse ploeg. En de, de hoofdrolspelers zijn ook Frans. En die mensen die hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd, wij gaan het natuurlijk nooit maken in Hollywood, want wij spreken Frans en dan moeten ze ondertiteling lezen en dat, dat, dat vinden ze niet makkelijk in, in Hollywood. Dus we maken een stomme film over dat onderwerp. En dat is enorm aangeslagen. Het is, ja. Eigenlijk is dit soort, uh, die film, die zwart-wit film, over, oh, dat, dat is eigenlijk een beetje het, het sfeertje wat ook hangt rond die academy. Zo'n zo soort van oude, oude glamour of zo, zeg maar. En dus, ik snap wel dat die film dat heel erg goed doet, ja. jij daar. En is natuurlijk en, nog uh, een film met veel ja, nominaties. Hè? Hugo van uh, Martin Scorsese. Ja. Is ook niet een, een, een film over een onderwerp... wat nu nog heel erg hot is? Nou ja, kijk, het grappige van die film is... Uh, Waar gaat de film het, over? En, nou, het gaat over een jongetje... die uh, in, het, in het klokkenwerk zit van een groot station... In, in Frankrijk. En die, uh, die, die zijn vader verloren heeft. En die, ja, het is eigenlijk. Het is een kinderfilm. Het is een 3D-film. Het is, een, 3D -film. Het is een, een verhaal wat je aan je kinderen vertelt. En waar je met je kinderen naartoe gaat. Alleen op een gegeven moment. Uh, de film duurt twee uur. Neemt Scorsese het op, uh, op een bepaalde manier over. Waarbij hij eigenlijk ons allemaal een lesje geeft in. Hoe belangrijk het is dat we oude films blijven bewaren. En daar goed voor zorgen. En de herinneringen uit het verleden heel goed uh, uh, ja, koesteren, zeg maar. En daarmee gaat die film ineens een andere kant uit. Maar ik heb de film gezien met kinderen in de zaal. En kinderen vinden het fantastisch. Het is echt een soort evenement. Het is ja. de meest brede, meest, meest familiefilm die Martin Scorsese ooit gemaakt heeft. Een beetje Amélie-achtig, voor mijn gevoel. <laughs> Ja, ja, ja, nou ja, dat is, ik denk dat dit uh, echt voor families is. Dus het hele gezin kan daar naartoe. En, uh, en het is fantastisch gemaakt. En ik, wat ik zeg, Scorsese is natuurlijk de man van Goodfellas. En van alle, ja, van een alle... ander soort film. Ja, ja. tuurlijk. En dit, en dit is gewoon eigenlijk een mooie familiesfilm. Ja. Nou, we werden vorige ja, week natuurlijk al de merk. Golden Globes moet... uitgereikt. En daar was jij natuurlijk bij aanwezig. Ja. De grote winnaars waren George Clooney en Meryl Streep. Kunnen nou eigenlijk al een poeltje afsluiten met mensen dat die dan ook... Een Oscar mee naar huis gaan nemen? Nou ja, ja, eigenlijk. Nou ja, George Clooney weet ik niet zeker. Want dat zou best wel die meneer Dujardin van de Artists kunnen worden. Meryl Streep. Ja, god, het is Meryl Streep. En ik heb eigenlijk een beetje mede leiden met Clen Close. Clen Close is al zoveel keer genomineerd geweest. Nooit heeft ze een Oscar gewonnen. Maar ik denk toch dat het een van de genommeerde actrices in Hollywood. En daar nou, heeft ze weer een goede film gemaakt. En dan zit ze door in die Meryl Streep weer in die categorie. Voor de zeventiende keer al, hè? Voor de zeventiende keer. En, nou moet je wel zeggen, ze speelt die rol van Thatcher van echt fantastisch. Uh, het is wel opmerkelijk dat, dat het succes van die film is echt Meryl Streep. Uh, hij komt in andere uh, categorieën ook niet voor. En ja, zij draagt die film en ze doet dat fantastisch. En ja, en, uh, nou, ik, ik, ik vind het haar van harte. Ja, het zou ook een uh, beetje zielig zijn hè, als ze hem weer niet wint. Zeg... Nou, ik geloof dat er vooral een paar op de schoorsteen heeft staan, hè. En, uh, en, en het is iemand die zo gelauwerd wordt. Uh, ze krijgt ook de ereprijs van het Festival van Berlijn volgende maand. Ja. Ik geloof niet dat zij nou echt voor uh, haar carrière uh, nee. doet. Het niet meer zoveel, geloof ik. Is er nog een, een Hollandstintje aan de Oscars dit jaar? Want Sonny Boy heeft het niet gered. Nee, Fanny boy, boy heeft het niet gered. En nee, we kijken natuurlijk allemaal, uh, doet Nederland nog iets? En vaak zie je Nederlandse namen terug bij de korte film of bij de documentaire. Nou, in dit geval is onze Nederlandse trots acteur Frank uh, Lammers. Want die speelt in de Belgische filmrunscop die genomineerd is in de, in, de, in de buitenlandse film. Dus dat is wel heel erg leuk. Frank Lammers natuurlijk van Taxi, hè? Was hij toch? In de grote, uh, ja, ja, ja, absoluut. Ja. Daar kan ik ook nog van. Spannend, wanneer is het ook alweer, jongens? 26, 26 februari. Ben je er bij budget? Nee, helaas ben oh. ik er dit jaar niet bij. Maar René Mioch is er vast voor tien bij. En we kunnen het allemaal vast wel ergens zien. René, wordt het ergens in Nederland, uh, Nederland uitstonden, behalve op okay. film 1? Nee, nee, film 1 gaat het uh, natuurlijk weer uh, live uitzenden. En dat is eigenlijk op al die digitale kanalen uh, gratis te zien. En ja. uh, voor de rest moeten we het dan gewoon de volgende dag in al die andere programma's doen waar ja. het over nagepraat gaat worden. Overloos gaat het voor wij. Heel veel ja. plezier, nee. René. René Mier, dankjewel. Bridget Maas, dan dank. Tot volgende week. Dankjewel. BNM Today, Willemijn Veenhoven. Zometeen gaan wij praten kwart voor tien met Esmeralda van Boon... over uh, een jaar na de demonstraties in Egypte. Morgen een jaar geleden begon het. Je weet het natuurlijk, Mubarak is weg, het leger is aan de macht... en het gaat niet zo goed. En morgen moet een feestdag worden, maar Esmeralda denkt... nou, dat zou wel eens helemaal afkeerd kunnen aflopen. Dat hoor je zo rond uh, kwart voor tien. En dan gaan we nu even naar waterpolo, Want het is spannend, Erik. Ja, het is razendspannend. 3000 mensen op de bank hier in het Pieter van de Stadion. Want Nederland is op gelijke hoogte gekomen. Met vier minuten nog te spelen in het vierde en hopelijk laatste part van deze wedstrijd. En Nederland is hier heel goed weg en kan zelfs op voorsprong komen door een schitterend doelpunt van Nienke Vermeer. We hebben haar nog niet eerder gezien, nog niet zoveel gezien als in deze wedstrijd. En zij brengt Nederland voor het eerst in deze wedstrijd op een voorsprong. En het... Stadion ontploft bijna van vreugde. Nederland voelt dat er nu wat te halen is. Ze hebben de toppers wat rust gegeven aan het einde van het tweede part. En nu ogen ze wat frisser en zijn ze sneller weg. Voor onder een uh, zeer goede actie dus van Nienke Vermeer. En Nederland leidt halverwege in het vierde part met 10 tegen 9 tegen Italië. Exit Holland. Iedere avond in BNN Today bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Anna Haaksman, de koster, die woont in Juba in Zuid-Soedan. Een stad die je nou niet direct associeert met modeshows. En toch was er eentje. Anne, goedenavond. Goedenavond. Ja, mode, modeshow. Nee, dan denk ik eh, niet bepaald aan, aan Zuid-Soedan. Maar jij bent geweest bij een modeshow. Is dat enigszins te vergelijken met wat wij hier nu zien met Amsterdam Fashion Week? Nou, het idee is wel hetzelfde. Je hebt een aantal modellen die over een podium lopen. Maar het is uh, een typisch Zuid-Soedanese... Uh idee, Want uh, we hebben daar ongeveer anderhalf uur zitten wachten... voordat de eerste modellen het podium opliepen, mm -hmm. uh, Wel vergezeld met uh, leuke muziek. Pompende muziek, zoals uh, ook in Amsterdam uh, te horen valt. Maar de modellen waren niet, uh, niet professioneel, zoals in Nederland. Je kon heel goed zien dat, uh, dat velen het voor de eerste keer deden. Zo sowieso waren het niet de lange, slanke meisjes die je in Nederland ziet. Nee. Het waren... Een prachtige Zuid-Soedanese vrouw. Uh. Maar je zag eigenlijk aan de meesten dat ze voor de eerste keer op hakken liepen. Of het, althans niet, niet zo heel erg gewend waren. Want ze struikelden. En dat is, een, uh, ja, het is eigenlijk wel heel logisch. Hier in Zuid-Soedan loop je niet op hakken rond. Er zijn te veel putten in de wegen. Dus uh, <s> <t> ja, ja. als je op de loopt, dan heb je zo'n. Ja, een, een, enkel, een gescheurde enkelband. Ja, maar ja, dan vraag je je af, wat heb je dan aan hakken in de modeshow Want die, die kan je vervolgens toch niet kopen in zuid sudan Of daar heb je niks aan? Ja, nou, het ging eigenlijk niet zo om de kleding uh, deze keren. De, de vrouwen liepen wel in een prachtige jurken in de in een kleur van de zuid sudanese vracht. Mm -hmm. Maar waar het eigenlijk draaide, waren de traditionele sieraden... gemaakt uit uh, kleine kraaltjes die mm -hmm. gedragen worden door de vrouwen bij huwelijken en begrafenissen... En uh, deze werden gemaakt door vrouwen van 17 verschillende stammen. Die, uh, ja, ze okay. maakten uh, kettingen, armbanden, oorbellen. Maar wat, ik het wat het meeste indruk op mij maakte, waren de corsetten. Ja? Wat het is eigenlijk voor je zien als uh, uh, een lange draad met kraaltjes... die van uh, tussen je borsten door naar je navel loopt. Mm -hmm. En hetzelfde over je rug. En de van deze dit centrale punt komen allerlei kralen rijen die je buik met je rug uh, verbinden. en Het enige wat je er nog op bij hoeft te dragen... is een spijkerbroek en een shirtje en je bent klaar. Oké, okay, en dat wordt ook echt verkocht daar? Dat wordt ook echt verkocht daar. En, en er zijn heel veel vrouwen... Uh, die dat dragen bij uh, de huwelijken en begrafenissen. Hey, en wie komen we daar dan op af? Want ik neem dat de gemiddelde zuid soedanese heeft daar geen geld voor, neem ik aan. Nee, maar het trok toch wel een groot publiek. Er zaten zo'n 300 tot 400 mannen en vrouwen... Uh, uh, ik zou zeggen, de krendelenkamp van Dubai is daarbij gekomen. Ze, de, de, vr, de vrouwen van de ministers en alle andere belangrijke mensen in, in ja. de uh, regering. Maar ook uh, mensen van de, van de internationale gemeenschap die het leuk vinden om dat een keer te zien. Hey, en Anne, heb je zelf ook nog wat gekocht? Uh, ja, ja ik, heb, uh, ik ben uiteindelijk weggegaan met een uh, prachtige kraalketting. Uh, een van mijn collega's die zei, uh, lachend toen hij het zag, van nou je bent weg met een uh, heel planetenstelsel. <laughs> ja, ja. Anne Haaksman, de koster, dus over een modeshow daar in Zuid-Soedan. En we twitteren eventjes uh, een prachtige foto van dat corset van kraaltjes. Twitter.com slash BNN Today. Anne Haaksman, dankjewel. Graag gedaan. Radio 1, het NOS Journaal. Van half tien met Christian Bohnenbakker. Syrië gaat ermee akkoord dat de waarnemers van de Arabische Liga een maand langer blijven. De missie kan daardoor worden verlengd tot 23 februari. Er zijn nog 110 waarnemers in Syrië, enkele tientallen minder dan in het begin. Onder meer Saoedi-Arabië, Bahrein en Kuwait hebben hun waarnemers teruggetrokken omdat het geweld in Syrië gewoon doorgaat. President Sarkozy zal binnen twee weken de Franse wet ondertekenen... waarmee het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar wordt. Dat is de gebruikelijke termijn. De wet is omstreden omdat Turkije zegt dat er geen sprake was van volkerenmoord. Sarkozy heeft een verzoenende brief aan de Turkse premier Erdogan gestuurd... waarin hij zegt dat de wet niet tegen een bepaald land gericht is. De Vlaamse dichter David Troch heeft de prijs gewonnen... voor het beste gedicht van het afgelopen jaar. Hij kreeg de prijs van 10.000 euro voor zijn gedicht... Wij waren geen jongens... De nationale gedichtenwedstrijd wordt georganiseerd door onder meer de Poëzie Club. En de gedichten moesten anoniem worden ingestuurd. En de oudste, nog actieve rechter van Amerika is overleden. Hij was 104. Wesley Brown werd in 1962 door president Kennedy benoemd tot federaal rechter. En hij ging nooit met pensioen. De oudste rechter die nu nog leeft is 98. En dat was het nieuws. Ik ga ik even naar het water, Paulo-Erik van Dijk. Het is spannend, Italië-Nederland... Het is zeker spannend, want 10 uh, voor Nederland en 10 voor Italië. Het is een, uh, een ongelooflijk gevecht uh, aan het worden. En vanmiddag nog kwam mentale coach Rico Schruijer even langs bij de waterpolo-selectie. Om ze wat uh, extra mentale veerkracht te geven. En die veerkracht hebben ze nu nodig. Twee minuten nog te spelen in deze wedstrijd. En Nederland houdt dan wel stand en heeft uh, balbezit met uh, Yveske van Belkum... Jasmine Smit en Mieke Kabout, de grote drie. En ook Nienke Vermeer heeft een goede rol gespeeld in deze wedstrijd. En dan is het de vraag of Nederland weer zo'n vierde part meemaakt... als in de twee belangrijke poolwedstrijden. Toen stortte Nederland in, maar voor nu gaat het uitstekend. Al is Nederland voorzichtig in balbezit. Gelijkspel, leidt tot een verlenging. En nu is het bijna balverlies voor Oranje, maar er komt toch nog een schot... Maar dat schot via de lat weer buiten het doel. Het schot van uh, Jasmine Smit komt uh, hoog uit het water. Heeft uh, geen geluk. Schiet die bal via het water. Dat heet een uh, taterbal. En dus uh, Italië met de kans om op voorsprong te komen. Iets wat ze bijna de hele wedstrijd uh, stonden. En uh, de bank en de beelden van de bank bij Italië worden ruimschoots in beeld gebracht. En je ziet vooral die gespannen gezichten bij Nederland. En dat uh, verbeteren Verbeten kijken van de Italianen. Dat zijn eigenlijk wat meer uh, rotwijven. En daar hebben we er in Nederland uh, misschien uh, net iets te weinig van. Maar Smit, die probeert hier de bal af te pakken. En dat lukt met een lange bal. Eerst Nederland weg. Aan de rechterkant van het veld wordt er een hoek uitgedeeld. Daadwerkelijk op het gezicht van, van Belkum. Niet gezien door de scheidsrechter. 50 seconden nog te spelen. Nederland in balbezit. Met de kans op de overwinning in deze kruisfinale wedstrijd. Nee, Van Belkom wordt afgefloten. Bal onder water terwijl ze wordt verdedigd. Maugeri de bondscoach, is daar zeker niet mee eens. Maar het eh, zorgt ervoor dat Italië nu balbezit heeft. De stand nog altijd 10-10. En nu nog 33 seconden te spelen. Je hebt de 30 seconden om een aanval op te zetten in het waterpolo. En als Italië nu scoort... lijken de kansen voor Nederland om nog op gelijke hoogte te komen zeer klein. Dus het is zaak om nu de pot dicht te houden. Het schot van afstand van Italië. En het doelpunt. Oh, een achterstand voor Oranje met nog 20 seconden te spelen. Het schot is van Emmelo. Dat heeft ze vaker laten zien van afstand. Van der meiden wordt verrast door het effect dat de bal krijgt op het water. Van der meiden. de keepster van Oranje die het zo goed deed die een paar maanden geleden de arm nog niet eens omhoog kon krijgen... wegens een kapotte zenuw in haar schouder. Nu kiept ze, houdt ze het doel veelvuldig schoon. Alleen op dit laatste moment niet. Maudjeri, de bondscoach, staat breed gebaand langs de kant van het bad. En 3000 toeschouwers in het Pieter van de Stadion houden hun adem in voor de laatste 20 seconden. Wordt dit een vervolg mogelijk... Op dit EK gaat Nederland door naar de halve finale. Dan moeten ze nu in ieder geval gelijk maken. Of stelt Nederland hier teleur en komt de Olympisch kampioen in eigen land niet verder dan een plaats vijf of zes. Man meer voor Nederland. Een ruime kans. Een ruime kans om op doel te schieten. Rustig de tijd nemen. Kijken naar de grote mevrouwen zoals Yveske van Belkum. En ja, gelijke hoogte. 11-11. Wauw. Lieke Klaassen, ook een van de jonge meiden. En het publiek wordt opgevlamd. En nog drie seconden te spelen. Het betekent dat Nederland in ieder geval nog niet verliest. En het vingertje gaat omhoog. En de teleurstelling op de gezichten van de Italianen. Die dachten deze wedstrijd te hebben gewonnen. Maar Oranje is zeker nog niet klaar. Echt niet. Er wordt nog twee keer drie minuten verlengd. En die verlenging moet dan uitkomst gaan bieden. Laatste schot van de wedstrijd. Van der Meijden, of het laatste schot van dit vierde part... Van der Meijden pakt natuurlijk dat schot van uh, grote afstand. En uh, ja, wordt verlengen 11-11. Ze gaan hier nog even door in Eindhoven. Takken wij, uh, toch een beetje hè? hebben we er ja, iets van. toch een beetje, gelukkig toch een wel. een beetje, tot zo meteen, Erik. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, het is overal spannend. Het was ook een spannende avond voor Zingen Nederland. Hier in Hilversum werden namelijk net de 100% NL Awards uitgereikt... Uh, mijn grote Volendamse vrienden Nick en Simon die werden gekozen tot artiest van het jaar. Guus Meeuwers won de award voor album van het jaar. En hit van het jaar werd de theme song van The Voice of Holland, 1000 Voices. En over The Voice gesproken, ook Ben Sonders die viel in de prijzen. Onze verslaggever Nathalie Hogevijn, die was bij de uitreiking van de awards. Hollandser kan het niet. Op de uitreiking van de 100% NL Awards worden bitterballen, kazenvlees en boerenkoog uitgedeeld. De luisteraars van het station met de muziek van Nederland kozen zelf wie zij de beste Hollandse artiesten vinden. Maar hoe Holland zijn die winnaars eigenlijk? Marco, gefeliciteerd. Hoe blij ben je? Ja, Heel blij. Het is natuurlijk uh, ontzettend mooi om... Uh, Eigenlijk een mooie afsluiting voor een, voor een toch prachtig seizoen met The Voice. die prijs te krijgen samen met, met Nick en Simon en met Angela en Roel van Velsen... is eigenlijk leuk, want het is een combinatie van artiesten die je niet zo gauw bij elkaar zou, zou verwachten. Waar ben je nou blij mee? Die overwinning met Iris afgelopen vrijdag of, of met deze prijs? Uh, het is lastig kiezen natuurlijk, maar het is natuurlijk wel heel leuk om uh, als coach ook een keer een, een prijs te pakken. En dat was, kijk, voor Iris is dat natuurlijk de manier om zichzelf in de kijker te spelen, om als meisje met een harp op nationaal podium zo'n plek te vinden, is natuurlijk geweldig. Waarom ben jij zo Hollands eigenlijk? Ik ben, ho <laughs> ik ben Hollands omdat ik... Uh, omdat uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Uh, uh, een van mijn levensmotto's is. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat je niet mag genieten van datgene wat er gebeurt. Als je succes hebt met iets, mag je er best van genieten. Maar ja, de volgende dag is gewoon wel weer de volgende dag. En dan is de garantie van dat succes niet iets waar je op moet bouwen. Dat is eigenlijk meer iets uh, geweest en je moet de sporen ook de volgende dag weer verdienen. En wat neem jij mee uh, uit Nederland als je op vakantie gaat? Wat neem ik mee uit, uit Nederland als ik op vakantie ga? Jeetje, uh, dat ben ik eigenlijk niet zo goed. Je bedoelt pindakaas zeker? <laughs> nou, ik, ik, ik, ik, ik hou wel van pindakaas, maar of ik dat nou specifiek meeneem, neem, nee, weet ik eigenlijk niet. Gefeliciteerd, beste nieuwkomer van 2011. Hoe blij ben je? Ik ben super blij, maar ook voor mijn volgers, want hun hebben me erin gesleept. Op Twitter, Hives, Facebook, die hebben gestemd. Dus dank Waarom ben jij zo Holland? <laughs> nou, ik eet bijna alleen maar pindakaas op brood. Dat is echt waar. Ik ben gewoon gek om een stad te horen. Dat is gewoon oerhollands. Als jullie één vraag stellen, ja hoor, ja. gefeliciteerd met... met de prijs. Oh. Maar waarom zijn jullie zo Hollands? Weet je. Uh, nou, omdat, uh, omdat ik in Holland geboren ben en uh, voornamelijk in Holland actief ben en ik spreek een aardig woordje Nederlands. En jij Simon? Ja, ik spreek datzelfde woordje Nederlands en we maken Nederlands muziek. En uh, ja, Simon zou kunnen, maar ik heet echt Simon. PNN today. Willemijn Veenhoven. Internationaal succes voor The Voice. En dan niet omdat de Formule weer een nieuw land heeft veroverd, maar omdat een Nederlandse succes heeft geboekt in Turkije. De Nederlandse Betel Bayram uit Zaandam... die strandde afgelopen weekend tijdens de Turkse live shows, maar is dus super ver gekomen. Betel, goedenavond. Goedenavond. Een ster in Turkije. Ja. <laughs> ja. ja, en dat uit Zaandam. Ja, waarom deed je mee aan, aan The Voice in Turkije? Waarom niet in Nederland? Nou, ik was eigenlijk ik was te laat met uh, de inschrijving en in, uh, met de Valland. Ja. Dus vandaar, ik dacht, uh, probeer het even in Turkije. Ja, ja, ja, waarom niet? Probeer het even in Turkije. Maar jij, en... uh, jij bent ook Turks. je bent half teurs. Ja, nee, ik ben uh, vol uh, teurs. Vol, vol teurs, ja, ja in Nederland. Ik ben wel hier geboren en getogen, maar... In ieder geval dat... mocht, je, mocht je daar dus meedoen. Ja. Uh, uh, maar dat lijkt me wel eng, want uh, Turkije heeft ietsje meer inwoners dan Nederland. Um, dus dat, is, uh, dat is, lijkt me een stuk spannender. Dat is het ook, ja. ja. Meer dan 70 miljoen natuurlijk. Ja. Dus dat is uh, wel wat anders. Eventjes en... voor onze luisteraars. Als je, als je nu naar onze webcam kijkt, radio1.nl, dan klik je op de webcam. En dan zie je jou optreden in een hele spannende jurk, zeg. Zo, hallo. Oké. Okay. <laughs> een soort, uh, een soort uh, uh, wat is dat? Een soort baliën zilveren... Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja dat, was, dat was wel een mooi jurkje. Ja. ja, behoorlijk. Is, is, de, is De Voice net zo waanzinnig succes in Turkije als hier? Ja, zeker. Ja. ja, heel veel kijkers ook. Hoe, hoe merk je dat? Bijvoorbeeld als je daar op straat loopt, spreken mensen oh, je ja. aan? Ja, ja, ja, ze spreken hem aan. Uh, handtekeningen, uh, foto's, van alles eigenlijk. Ja. Ja. Nou, heb jij uh, voordat je vertrokken gezegd dat je een beetje bang was voor je, voor je Nederlandse accent als je in het uh, Turks praat en zingt? Uh, daarom, daarom zong je eerst ook uh, Engelstalige nummers. Maar twee weken geleden, toen was het zover, je eerste optreden in het Turks. Daar ben ik ja. een stukje ja. van. Is there, en ja, ja. ja, wat, wat, wat denk je dan als je die zo hoort? Ja, dat is ja, heel leuk, ja. Het is, uh, het is anders, ja. De accent, zeg maar. Uh... Ja, ik, ik hoor het niet. Voor mij klinkt het ontzettend nee. Turks. Maar... Ja, klopt. Nee, maar zij begrijpen het daar wel hoor, in, uh, in Turkije. Dan ja. horen ze dat, ja. Ze horen wel dat je eigenlijk Nederlands bent. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar je bent natuurlijk super ver gekomen. Je hebt het geschopt tot de live-shows, tot de laatste twintig. Um, klopt. De, en nu, wat ga je nu doen? Wat ga ik nu doen? Ja, ik uh, ik heb hier uh, een concert zeg maar uh, waar ik ja volprogramma ga doen en daarnaast uh, in Nederland uh, of in Turkije? Ja, in Nederland, in oh, Nederland. Oké. Okay. Ja. En uh, daarnaast ga ik ook uh, verder met uh, met houseplaten, met uh, met ja, danceplaten. ja. Uh, Dat is ook, zal ook nieuw zijn voor mij. Maar ik heb daar ja, totaal ook. Ik heb daar echt zin in ook. En uh, ja, dus dat staat er eigenlijk nu. Uh, maar denk je ook aan je een, een, aan een uh, carrière in Turkije, of dat niet? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het publiek, uh, uh, wat zeg maar, het soort uh, muziek wat zij daar luisteren, dat, dat, uh, dat is iets anders dan wat ik doe. Zeg maar ik ben meer van de ja, soul, jazz, ook sowieso Engels. En ja. Ja, dat is net een ander markt zeg maar en, en, en Turkije, dat, uh, die luistert toch net naar een andere soort uh, genre. Ja, het is wel prettig om te bedenken dat als je mocht het mocht dat dan mislukken in Nederland, dat je dan altijd nog een uh, 7, Eerlijk, 70 ja. miljoen ergens andere potentiële luisteraars... Ja, ja zeker. <laughs> zeker. Beethoven, heel veel succes met de, waar ter wereld ook je carrière. Dankjewel.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 BNN Today Willemijn Veenhoven. Zometeen krijgen we, uh, gaan we zeker naar de, uh, de Italië-Nederland. Italië de kwartfinale van het Waterpolo. Zodra het daar spannend wordt, dan hoor je dat hier. Uh, tussendoor ook. Want we gaan het eerste ook nog hebben over Egypte. Morgen, dan is het precies een jaar geleden tot, dat de opstand tegen de Egyptische president Mubarak begon. En toen klonk het zo op het Tagriëplein in Kai. Ja, historische protesten tegen Mubarak... die begonnen dus een jaar geleden morgen... met de bekende uitkomst als gevolg. Mubarak weg, het leger nam de leiding, heeft nog steeds de leiding. Inmiddels is er wel een nieuw parlement. En als het aan het leger ligt, dan is morgen een nationale feestdag... om het begin van de opstand, opstand te herdenken. Maar een hoop Egyptenaren, een hele hoop, zien dat toch echt heel anders. midden oosten correspondent Remco Andersen die is op dit moment in Cairo. Remco, goedenavond. Goedenavond. Ja, het leger wil dat het een heel groot feest wordt morgen. Wordt het dat ook? Uh, dat weet ik niet. Ik, uh, ze doen in ieder geval wel hun best. Ze hebben aangekondigd dat er uh, concerten zullen zijn en feestelijke vieringen met folklore en kunst. En het is niet helemaal duidelijk wat er precies gaat gebeuren... maar een tijdje geleden hebben ze het ook gehad over uh, militaire parades... en mogelijk zelfs een luchtshow. Ja. Dus uh, ze zien het als een grote, grote feestelijke dag. Ja, maar dan zijn er heel veel mensen die aan de opstand meededen... of in ieder geval sympathiseerden met de opstand... en die denken, ja, hallo, een leuk feestje voor de militairen. Die waren niet zo aardig. En de politieagenten, die waren niet zo aardig tijdens de opstand. En jij tweette gisteren, zag ik van... Uh, de sfeer rondom het parlementsgebouw is stil, maar dreigend. Voelt als een militaire zone. Het is niet mm. allemaal heel gezellig daar in Cairo. Nou ja, het parlementsgebouw is twee dagen geleden een demonstratie georganiseerd. En um, het parlementsgebouw, of de buurt rond het parlementsgebouw... was twee maanden geleden ook uh, toneel van veel gevechten... tussen betogers en leger en politie. Ja. En de afgelopen maanden hebben ze daar muren en hekken neergezet. En uh, ja, er lopen heel veel militairen rond. En dat, voelt, dat voelde vrij dreigend, ja. Maar de, de, de, hoe schat je in dat morgen... Ik bedoel, de, de, die activisten en demonstranten... Die, die denken, ja, niks een feestje morgen gaan die nog moeilijk doen... komen de demonstraties... Uh, de activisten zijn inderdaad, uh, de, de wat volhardende activisten zijn nog steeds fel tegen uh, de militaire machthebbers en zeggen dat zij niet zo'n planlijke macht over te dragen. Maar wat je de afgelopen maanden merkt en nu ook weer is dat die activisten uh, steeds meer grond verliezen. Steeds meer gewone mensen uh, zijn alle onrust zat, uh, economische stagnatie zat. Wat ja. ik vandaag in Cairo een beetje merkte toen ik aan het rondwandelen was... is dat uh, heel veel gewone burgers, dus niet de meest politiek geëngageerde activisten... dat die, het vooral, uh, dat die een beetje moeerd worden zijn. En dat die uh, volgens mij uh, vooral hopen dat morgen zonder incidenten voorbij gaat. En dat we ja. gewoon over kunnen tot orde van de dag. Ja, ja. Goed, dankjewel. In Cairo is dus Remco anders. Jij gaat er morgen naartoe, neem ik aan. Of in ieder geval naar het Taglierplein. Kijken wat daar gebeurt. Ik blijf niet in motelkamer, nee. Nee. <laughs> Goed. Remco, tot later. Dankjewel. Tot later. Esmeralda Goedenavond. goedenavond. Jij ja, reist als journalist vorig jaar uh, door het uh, nogal roerige Midden-Oosten. Ook door Egypte. Je spreekt regelmatig nog mensen daar. Afgelopen oktober was je er nog uitgebreid. Um, ja, Jij spreekt natuurlijk met mensen daar. De morgen moet een feestdag worden. Uh, aan de andere kant hebben activisten al gezegd... van uh, uh, morgen is voor ons een nationale dag van protesten. Die activisten die willen een overdracht van de macht door het leger. Ze willen een burgerregering. Uh, afgelopen vrijdag waren er ook alweer duizenden mensen te demonstreren. Hoe denk je dat het morgen gaat? Nou ja, ik... Ik weet nog heel erg goed dat een jaar geleden werd er gezegd... dat er werd gedemonstreerd. En toen dacht ik, nou, dat gaat er niet van komen. En toen kwam het er wel van. En nu heb ik ook al mailtjes gelezen en een Facebookpagina waarop staat... een hele lijst met waar mensen zouden kunnen gaan demonstreren... op allemaal verschillende pleinen in de stad. En ik heb nu wel zoiets van, ja... Misschien doen ze het allemaal wel weer. Het is wel waar wat Remco net zei. Dat er wel steeds meer mensen zijn die er uh, protesten zat zijn. Die graag willen dat het gewone leven weer op gang komt. En, en het gewoon rustig blijft. Toen ik er in november was, eind november, begin december... toen zeiden ook heel veel mensen tegen mij van... ja. Um, leuk en aardig allemaal, maar wij willen gewoon weer brood op de plank en normaal ons werk kunnen doen en onze gezin kunnen voeden. En ja, nou ja, ja, we willen gewoon dat het ophoudt. Ja, want even, even nog voor de helderheid, het is natuurlijk de, de, de, de, de gewone, nou ja, niet, niet, misschien niet de gewone, maar, maar de activist, die vindt het irritant en vervelend, om het even zo te zeggen, dat uh, het leger is nog steeds aan de macht en die wil een burgerregering, hè? en dat, dat, ja, dat staat ze tegen. Ja, en ze hebben ook wel gezegd van ja, 25 januari vorig jaar is het ons gelukt om zoveel mensen de straat op te krijgen en kijken wat het resultaat is, namelijk Mubarak. Is weg. Uh, de militairen hebben nog steeds de macht niet overgedragen aan de burgers. Dus zullen wij morgen weer de straat opgaan en ervoor zorgen dat in deze tweede revolutie, zoals ze het ook wel noemen, dat dat wel gebeurt. En dat al onze eisen die we vorig jaar al lanceerden, dat die nu ook echt allemaal ingewilligd worden. Ja. Want men is wel bang dat, ook al is er nu een nieuw parlement die dus een nieuwe grondwet moet gaan uh, maken. Ze zijn heel bang dat de uh, verkiezingen die in juni zouden zijn voor een nieuwe president... Dat, dat misschien wel uh, iemand uit de militaire uh, hoek komt die naar voren wordt geschoven... en dat dus op die manier de macht eigenlijk gewoon nog steeds in de handen van de militairen blijft. En dat willen ze voorkomen. Ja, Maar het leger, uh, begrijp ik, uh, van, uit verschillende kanten zijn wel al bang dat er morgen massaprotesten gaan uitbreken. En dat, dat, dat, daarom hebben ze een bepaald soort verf ingeslagen, toch? Ja, ze hebben inderdaad uh, uh, hebben ze een, een mandaat helemaal gemaakt... wat te doen als er inderdaad grote protesten komen. En ze hebben daar onder andere in opgenomen dat ze verf gaan gebruiken. Dus een soort van paintball gaan doen. Uh, met een verf die zes maanden lang zichtbaar blijft op de huid. Op die manier brandmerk je dus mensen ook echt... En dat, dat ze mogen schieten met scherp mocht het echt uit de hand lopen. Maar dan mag het dit keer niet worden, lukraak worden geschoten, maar alleen maar op benen en voeten. Ah, gelukkig. Ja, um, maar goed, de militairen blijven volhouden dat het een feestdag moet zijn. En, en um, dat, dat het inderdaad een markering is. Maar ja, of dat ook echt zo zal zijn, ik ben heel benieuwd. Kijk, even met een half oor luister ik naar de regisseur. Gaan we al naar het waterpaleis? Nee, nog niet. Zometeen. Dus dan ken ik weer een time out. Dan komen we komen zo om terug. Jij bent daar geweest in uh, in, in afgelopen uh, oktober, hè? Uh, ja, in november. In, ja. Of november, ja. In november. In ja. Egypte. En nee, we weten al die beelden nog van hoe dat ging vorig jaar op het Agierplein. De vraag is natuurlijk: is er is er iets veranderd nu? Als je daar op straat loopt, hoe, hoe is de sfeer? Ik vond de laatste keer dat ik er was, vond ik de sfeer uh, heel anders. Dat was natuurlijk ook vlak na die uh, heftige rellen die er weer waren geweest op het Agarieplein. En uh, dat kon je wel merken. Mensen waren daar ook echt zat van. Ik merkte aan heel veel mensen die ik al jaren ken, want ik heb daar lang gewoond... die uh, het economisch ook gewoon steeds moeilijker krijgen en het steeds slechter krijgen. En daardoor ook wel de moed wat begint te zakken. Maar wat er wel een grote verandering ook is en waar mensen ook steeds van zeggen... Van ja, dat is het wel waard geweest. Dat ze wel meer het gevoel hebben dat ze uh, kunnen zeggen wat ze willen... en er wel soms wat meer hoop lijkt te zijn op, op, een, op een beter leven. Al moet ja. het wel snel beginnen, omdat uh, mensen het ook wel echt zat zijn. Ja, maar wat zijn ze dan precies zat? Nou ja, er zijn, kijk, ze wilden heel graag dat het economisch beter zou gaan. En ja, ik, een... ik ga even onderbreken, onze ja. mand, maar we gaan even naar het waterbouw. Ja, 18 seconden nog. En een misser... 18 seconden nog te spelen in deze wedstrijd, een de misser van Italië. Goed werk door Yveske van Belkum en de stand nog belangrijker is 13 tegen 13. Vijf seconden nog voor een laatste schot ook in deze tweede helft van de verlenging. En met nog drie seconden op de klok en nog één keer de bal in de hand van de Italiaanse keeper... betekent dat we bijna een kopie krijgen van het Olympisch toernooi voor Oranje in 2008 waren er twee verloren poolwedstrijden en in de kruiswedstrijd een wedstrijd tegen Italië, verlengen en penalties. En ook nu eindigt deze wedstrijd, eh, wordt die beslist in ieder geval door het nemen van penalties van zojuist vijf Nederlandse vrouwen... tegen vijf Italiaanse vrouwen eh, om een plek in de halve finale. Het is razendspannend. Niemand eh, geeft zich hier gewonnen in deze wedstrijd. En nu is het eh, kijken of de rechterschouder van Ilse van der Meijden fit genoeg is, of die eh, zich goed genoeg houdt. Om uh, een paar van de Italiaanse penalty's tegen te houden. Zodadelijk de penalty-serie. Eerst nog even rusten. Oké, okay, Erik. Esmeralda, we hadden het over Egypte. Um, en, de, ja, je zei de mensen zijn het zat. En wat ze nou precies zat zijn? Nee, dat, Egypte is een land waar uh, heel veel mensen onder of op de armoedegrens van 2 dollar per dag leven. En dat zijn er steeds meer mensen geworden. Economisch gaat het ongelooflijk slecht op het moment. Uh, Buitenlandse investeerders hebben zich teruggetrokken. Uh, toerisme is heel erg gedaald. Er gaan steeds minder mensen heen. Mm. En mensen hebben gewoon... Geen werk. En hun eis was, een jaar geleden, niet alleen maar dat uh, de dictator op zou stappen... maar ook dat het economisch beter zou gaan, dat er meer banen zouden komen... en dat mensen uit, uh, uit de armoede zouden komen. En eigenlijk is dat alleen maar slechter geworden. Ja, en dan is er ook de, de criminaliteit is er ook alleen maar erger op geworden. Toch? Ja, daar ben ik heel erg van geschrokken toen ik er was. Ik, uh, uh, toen ik er woonde in Cairo was het altijd veilig, kon ik gewoon in mijn eentje over straat lopen. Ik hoefde me eigenlijk nooit druk te maken over mijn spullen. En afgelopen keer kwam ik aan en toen iedereen die ik sprak, die vertelde mij allemaal verhalen over berovingen en, en spullen die waren gestolen. Mensen die niet meer s'nachts over straat konden en durfden te lopen. Ik dacht eerst, dat valt misschien wel wat mee, maar ik heb het de dag daarna aan de lijven mogen ondervinden. Dat het inderdaad gewoon een stuk is veranderd. En dat komt ook omdat er minder politie op straat is en mensen dus ook weten, ja als ik nu wat doe, is de kans niet zo heel erg groot uh, dat ik gepakt word. Want jij bent beroofd toen? Ja, ik ben beroofd van mijn tas. Uh, twee jongens op een motor die uh, uh, mijn tas uh, van mijn schouder rukte. En ik ben er nog een eindje achteraan gesleept en uh, ja. Ja, alles kwijt. En de, want onder Mubarak werd er gewoon keihard ingegrepen tegen criminaliteit ja. tijd. En nee. nu niet meer? Nee, onder Mubarak had je gewoon veel meer politie op straat. En mensen lieten het wel uit hun hoofd om uh, uh, yeah, zich bezig te houden met en tu. Er waren wel mensen die zich bezighielden met criminaliteit, maar veel minder dan nu. Want er is gewoon minder politie op straat. En uh, onder Mubarak, als je daar gepakt werd, dan weet je gewoon, ja, naar het politiebureau gebracht. En dan wist je niet wat precies wat er met je ging gebeuren. En nu is het niet zeker dat je gepakt wordt. Als je dit allemaal zo zegt, dan, dan, dan ik zie ik eigenlijk geen enkel lichtpuntje, jullie gezegd. Is, is er iets dat beter is geworden <laughs> sinds dat Mubarak weg is? Nou ja, wel dat, dat mensen nu voor het eerst uh, in ja, de redelijk... meer kunnen zeggen. Wat ze nou willen. ja, dat ze in redelijk vrije verkiezingen een nieuw parlement hebben kunnen kiezen. Ja. En dat is voor het eerst geweest. En uh, of dat parlement ook gaat doen wat mensen willen, dat moet blijken. Maar dat is wel voor het eerst geweest dat mensen in redelijke vrijheid verkiezingen hebben kunnen uh, hebben en hebben kunnen stemmen. Maar op het niveau van dagelijks leven zijn de mensen er niet dennerend veel nee. beter op geworden. Nee. Nee. nee. Dat bleek ook nog weer trouwens afgelopen week. Toen verscheen er een filmpje op internet. Uh, waarin je ziet heel gruwelijk hoe een vrouwelijke activist in elkaar wordt geslagen op straat. Een bekende dame van radio en televisie. Het scheen dat bewakers eromheen stonden en die deden niks. Nou, het klonk zo. Nou, nou ja, dat gebeurt dus nog dagelijks: dat activisten worden, worden aangevallen. Ja, en dat NGO's worden uh, geplunderd, dat, de, dat daar militairen heen gaan en de boel daar leeg halen. En uh, activisten die inderdaad niet kunnen zeggen wat ze willen en uh, worden opgepakt. Ja, dat gebeurt. Maar dit, dit werd natuurlijk gezegd uh, vlak na de revolutie. En natuurlijk, nou, een flink aantal mensen doodgeschoten. Want we, gaan, mm -hmm. we gaan de daders pakken. We gaan vooral die politieagenten aanpakken. Is dat inmiddels ook wel gebeurd? Nou, er is inmiddels, uh, ik geloof dat één agent uh, nu is berecht. En, uh, de rest allemaal nog niet. En daar is ook grote onvrede over. En daarvan werd ook wel gezegd tegen de nieuwe parlementsleden... Van dat dat nu wel echt prioriteit moet zijn. Dat uh, de mensen die toen het vuur hebben geopend... dat die nu eindelijk een keer worden berecht. Want dat is normaal nog niet gebeurd. Nee, die worden toch beschermd door, door de legerleiding. Nou ja, kijk, Mubarak is weg. En dat was de top van het regime. Maar de rest van het regime zit er zit nog. Er nog wel... ja. Ja. Nou ja, wellicht een, een klein lichtpuntje dan. Dus in juni dan zijn de presidentsverkiezingen. Dan ja. horen we er weer meer over. Esmeralda van Boon, dankjewel graag gedaan. Het waterpolo. Is, is, zijn we al begonnen met de penalties? Ja, zojuist. Nederland op voorsprong door Nienke Vermeer vanaf 5 meter. Daar ligt nu Tanja Di Mario en die brengt Italië op gelijke hoogte. Het is een, uh, ja, een passende ontknoping aan deze zinderende kruisfinale wedstrijd. Een wedstrijd die zo ontzettend spannend was. Nederland lang achtergestaan. En uiteindelijk uh, toch langzij gekomen. Nog even voor. En uh, op het laatst dan nog een penalty-reeks eruit gesleept. Waar nu uh, Mieke Kabout klaar ligt. Oog, en oog met Gigli En Gigli stopt. Kabout met een misser. Uh, Nederland loopt uh, dan misschien straks nog achter de feiten aan. Het, uh, het stadion is opgepompt. Zojuist... Uh, Drie minuten lang gillen, juichen. Een intimiderende omgeving misschien voor de Italianen. Maar ja, die zijn wel wat gewend. Ook in Italië wordt er uh, op het scherp van de snede gespeeld. En voor Italië en Molo twee doelpunten in de wedstrijd. Oog in hoog met Ilse van der Meijden. Het is ontzettend spannend in deze laatste fase. Vijf penalties. Dit is de tweede mm. die erin gaat voor Italië. En Nederland uh, dus voorlopig op achterstand. Zometeen natuurlijk de finale, als we dat nog redden. In ieder geval de uitslag van het waterpolo bij Langste Lijn. Gepresenteerd door Gio Lippens. Veel plezier met hem. En wij zijn er morgen weer. Tot dan. B Aan het eind van 2010 was ik, uh, zeg maar, failliet. En ik heb daar zelf ook heel veel last van gehad. Ik heb me heel veel geschaamd in het begin. Crisistijd in Nederland.